4 uur, het NOS-journaal. Onno, Duivenee, de Wit. VVD, PVDA en CDA spreken lovende woorden over Jolande Sap... die vertrekt als partijleider van GroenLinks. VVD-leider Rutte zegt dat hij Sap heeft leren kennen... als een moedig en strijdbaar politica. PVDA-leider Samson noemt Sap een gewaardeerd collega... die met passie streedt voor groene en rechtvaardige politiek.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 De politie in Groningen heeft deze week nog eens acht mensen aangehouden... die worden verdacht van openlijke geweldpleging... tijdens de rellen in Haren, nu twee weken geleden. De verdachten komen uit de provincie Groningen... en uit Assen, Amstelveen en Giethoorn. In totaal zijn nu 47 mensen aangehouden. De politie gaat ervan uit dat het daar niet bij blijft. Het recherche -team is 100 uur beeldmateriaal aan het analyseren... op zoek naar nog meer relschoppers. Maandag verschijnen de eerste arrestanten voor de rechter.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 Bij een internationale douaneactie tegen illegale webapotheken is een grote hoeveelheid namaakpillen in beslag genomen. De Nederlandse douane onderzocht 8500 postpakketjes afkomstig van illegale online apotheken en stuitte op 40.000 namaakpillen. Verder werden onder meer stroomstootwapens, drugs en beschermde planten aangetroffen. Aan de actie deden 100 landen mee. Wereldwijd zijn 80 mensen aangehouden en 18.000 illegale online apotheken gesloten. De Duitse politie heeft de vluchtauto van een moordenaar verkocht met het moordwapen er nog in. De auto werd eind vorig jaar in de plaats Minden in beslag genomen. Hij was van een man die zijn 13-jarige dochter had doodgeschoten. Na onderzoek, met onder meer zoekhonden, werd de auto verkocht. Het pistool werd ontdekt door de nieuwe eigenaar. Waarom het wapen bij het politieonderzoek in de auto onopgemerkt is gebleven is niet duidelijk.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 ANWB-verkeersinformatie. De avondspits begint met niet al te veel files. 24 kilometer in totaal. Alleen wat vertraging bij Rotterdam en Utrecht. Wat langere file op de A10-ring Amsterdam... bij de Koentenol 3 kilometer. En op de A28 Utrecht-Amersfoort... bij de Alphen den 6. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heter en, Knoop en Ewek ook 6 kilometer. Moest jij deze afslag niet hebben...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 generaal, major der Mariniers buitendienst... en van het adviseur van het Haagse Centrum Strategische Studies... over de gespannen situatie in Turkije vanwege uh, de aanvallen door Syrië. Ook gaan wij browsen over het internet met Bert Brussen. En natuurlijk kunt u zoals altijd reageren. U kunt ons twitteren, hashtag AvroVML. babbelen met Doubzee. Vanavond worden in Utrecht op de slotavond van het Nederlands Filmfestival de Gouden Kalveren uitgereikt. Felbegeerde filmprijzen die niet minder zijn dan het Hollandse equivalent van de Oscar. De avond zal gepresenteerd worden door cabaretier, acteur, zanger en schrijver Jandino Asporaat en topmodel Doutzen Kroes. Doutzen, welkom. Dank je. Heb je er zin in? Waarin? In vanavond? Ja, hoor, ja ook, ook, wel, uh, ook wel zo van uh, oh en ha, uh, maar ook wel uh, zin. Ja, hoor, ja, ja. Ik las ergens dat je bloednerveus was voor vanavond. Vanavond. Ja, vanavond de, de uitreiking van de gouden kalveren. Oh, maar ik, ik uh, ga ze niet uitreiken, hoor de gouden kalveren. Oh. Ik ga alleen uh, presenteren. Ik ga dus zo, zo zeggen van, uh, van die tussenstukjes, zo van weet je wel, dan, dan wordt er eerst zoiets zo vertoond, zo'n stukje film, zo van, nou bijvoorbeeld, nou, we vernemen iets van vroeger, omdat het dan de bedoeling is dat daarna, dus na die vertoning van dat filmpje van vroeger, dat er dan een heel oud iemand wordt geëerd, zo, zo in het zonnetje gezet, weet je wel? Uh, en, ja, ja, ja, ja. En dan reikt iemand een vergoedprijs nou, uit, bijvoorbeeld. Ja, neem je dat? Nee, maar kijk, eerst ga ja, ik zo zeggen. Van, dit was een filmpje van vroeger, omdat die zo heel vaak dat en dat heeft gedaan... op een heel goede manier, en dan zeg ik zo van... en dan komt nu iemand dan dat uitreiken, zo. Ja. Oké. Okay. En naast dit voorbeeld is het toch ook zo... dat vanavond op het gala, gala. wat jij gaat presenteren... Ja? de Gouden Kalveren worden uitgereikt, toch? Jazeker, maar niet door mij. Nee, want jij gaat presenteren. Ja, dat zei ik net eigenlijk al. Prima. Hoezo? Doutsen? Mama? Uh, ik heet Erika. Oh, sorry. Ja, ik ben, ben een beetje zenuwachtig voor vanavond. Maar ik, heb zo, ik, heb me, ik zit zo in een film de laatste tijd. Ik heb me helemaal suf repeteerd met Jan Dino. Jan Dino Asporaat. Ja. Ik zei het net al even. Die noemt zichzelf cabaretier, zanger, acteur en schrijver. Dat ja. is een hele mond vol. Oh, dat zou ik niet weten. Nee, we hebben echt alleen maar gerepeteerd. Echt, dat slokte altijd op. Echt zo van, hij komt al zo op, hè. En, zo, en dan zegt hij bijvoorbeeld, hier is ze dan, Doutzen. En dan kom ik zo op, zo van... Oh, zo. Ja, ja, ja. Douwtsen, uh, zie jij jezelf ook als meer dan een topmodel? Hè? Je hebt acteerlessen, acteerlessen genomen in New York. New York. Ja. Uh, en je hebt natuurlijk in Nova, Nova Zemla, Zemla gespeeld, een film van Rijn Renat Oelemans. Nou, gespeeld, gespeeld. Ik heb op een soort vogelstok heen en weer geskommeld... voor het 3D-effect in de zalen. Dat was leuk, hoor. Dan werd ik er zo ophezen. en dan ging het daarna echt zo... ging die skommel zo van hey, hey, hey, hey. zo. Goed, goed, Duitse. Wie denk jij dat de kanshebbers zijn vanavond? Uh, ja, ik denk toch wel. Als ik het zo, zo even op een rijtje zet, dan denk ik toch wel de genomineerden. GELACH. En mensen vergeten, ja, dat is toch... Ik denk dat die heel veel kans maken vanavond op een gouden kalf, te genomineerden. Mensen vergeten dat, hè, die hebben het altijd over acteurs, de en actrice, dat... en geluidsmensen, cameramen. Maar de genomineerden, ook als je kijkt naar de afgelopen jaren... de winnaar komt stevast uit die groep. Tot slot, uh, heb je zelf een favoriet of meerdere favorieten? Nee, favorieten daar heb ik eigenlijk geen last meer van... maar ik, ik ben nu wel heel nerveus. Voor Vanavond? Vanavond. Dank voor je komst, Doutsen. MUZIEK. Ja. Sander Wallis-Vries en Marian Luif. Ja, het nieuws dat uh, Jolanda Sap opstapt, daar gaan we even door. Drie weken geleden nog sprak de partijtop van GroenLinks het vertrouwen uit in partijleider Jolanda Sap. Maar vandaag legt ze toch haar functie neer, omdat het partijbestuur het vertrouwen in haar heeft opgezegd. Joanneke van der Veen is voorzitter van Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het opstappen van mevrouw Sap? Ja, het is een, een rare situatie geworden, want uh, ze zou eerst uh, blijven en nu toch niet. En uh, wij hadden verwacht dat, het, uh, dat we het rapport van de commissie van S rustig konden afwachten. Maar dat, uh, ja, dat lijkt nu toch uh, een beetje anders te lopen. Ja, want er is een, u heeft het over de, de, uh, het rapport van de commissie André FNS. Die zou onderzoeken ja, hoe het komt eigenlijk hè, dat het zo slecht is gegaan, ook bij de verkiezingen. U zegt daar mm -hmm. gaat eerst op gewacht moeten worden? Ja, dat was wel het beste geweest, denk ik. En uh, wij hopen nog steeds dat het rapport uh, nu komt... en dat we daar uh, vanaf nu mee uh, ja, aan de slag gaan. Dat de commissie de ruimte krijgt om daarover na te gaan denken. Dus, uh, wat, wat vindt u dan van het feit dat het, uh, de partij Top het vertrouwen heeft opgezegd? Ja, het is een heel rare situatie nu. We vinden dat het uh, heel raar dat het uh, twee weken geleden nog was... van we zijn blij dat ze blijft. En nu uh, blijkbaar niet meer. Het is dus, uh, een heel rare situatie. Moet dat gevolg hebben voor de partij Top dan, als ze niet hebben gewacht op dat rapport... en in uw ogen begrijp ik voelbare handelen? Ja, daar heb ik nu geen antwoord op, eerlijk gezegd. Wel op hoe het verder met de partij moet? Uh, de part, ja, wij, wij willen daar ook graag het voortouw nemen bij het dwars. Wij gaan zelf uh, op ons congres van volgende week... nadenken over de beginselen van GroenLinks en waar staat GroenLinks voor. Want wij zijn ervan overtuigd dat onze partij gewoon bestaansrecht heeft... en uh, dat wij dus door moeten gaan vanaf dit moment. Vanaf dit, uh, dit punt, wat toch niet bepaald een hoogtepunt is, in onze geschiedenis. En wij hopen dat, uh, dat wij daaraan kunnen bijdragen binnen GroenLinks... en dat we daar ook rustig uh, het rapport van de commissie van S gaan afwachten... en dat dat ook zal bijdragen. Ik begrijp dat Femke Halsema de voorgangster van Jolanda Sap uh, getwitterd heeft... De, dat de partij op haar voorlopig niet hoeft te bellen. Ja, ik zag het ook, ja. Wat vindt u van die reactie? Ja, het is duidelijk, uh, het is duidelijk wat zij vindt. <laughs> <laughs> ja, dat is helder. En, en, maar, maar niet wat u daarvan vindt? Uh, ja, I, wat, ja wat, ik kan... Ik... Ik zie niet zo de relevantie en nou, ik zeg het, om een mening te hebben over de mening van Van Kalsma. Nou ja, ik wij, het zegt in, misschien niet. Het is een iets... heel rare situatie gewoon alles bij elkaar en uh, ja, en wij willen graag dat de, de partij weer vooruit gaat, dus dat er nu die commissie daar wij vertrouwen in en dat die aan de slag gaat. U bent er nogal voor dat de partij blijft bestaan Je hoeft niet op te gaan in een grote linkse partij met de partij van de arbeid. Nee, ik denk dat GroenLinks een eigen uh, positie vervult in het spectrum van de politiek in Nederland. En ik denk dat we ook behoefte hebben aan een duidelijk groene en linkse partij. Maar er is, het is wel duidelijk dat er een grote opdracht ligt op dit moment voor de partij. Jojelleke uh... van der Veen. Ja, ik wil afronden. Dank u wel voor uw reactie. Voorzitter van Dwars, de jonge organisatie van GroenLinks. Turkije, daar gaan we het over hebben, mag ingrijpen in Syrië... dat heeft de NAVO gisteren besloten na een kort overleg. Voor Turkije was de maat namelijk vol na de zoveelste mortierbominslag... waarbij opnieuw doden vielen aan Turkse kant. De grote vraag is nu wat gaat Turkije doen? Wat betekent eventueel Turkse ingrijpen voor de Syrische burgeroorlog... de NAVO en de situatie in het Midden-Oosten? We gaan erover praten met Frank van Kappen... generaal-major der Mariniers Buitendienst... en adviseur van het centrum Strategische Studies. Welkom... Bert Brusse, internet-expert, ook aan tafel. Leeft de situatie in Turkije, Syrië, op het internet? Bert, of heb je daar helemaal Ja, heel voor? veel zelfs. Er zijn een aantal verslaggevers, onder andere Harald Doornbos... die regelmatig ook foto's en filmpjes uh, twitteren. En het is iets wat dus inderdaad vooral op het internet speelt. Want die beperkte beelden die naar buiten komen... komen bijvoorbeeld op YouTube, wat vaak hele gruwelijke beelden zijn... en daar wordt veel over gediscussieerd. In Angst Twitter. voor escalatie? Nee, er is vooral een steeds groter wordende roep om ingrijpen. Een groter wordende roep om ingrijpen, meneer Van Kappen. Begrijpelijk? Ik begrijp dat wel, maar... Het... het ons wel realiseren, als je daar ingrijpt en je doet dat militair... dan steek je de lont in een kruidvat... en de explosie die dan te verwachten is, is absoluut niet te overzien. Ja, want hoe explosief is het op dit moment? De situatie in de, die hele, uh, dat hele Midden-Oosten, en dat is vanaf Irak tot aan Pakistan, is uiterst instabiel. Het is een gebied van vitaal belang. We kunnen er niet met ons rug naartoe gaan staan en zeggen, nou over een paar jaar kijken we nog wel eens als er stof is neergedwarreld wie er nog overeind staat. Het is een gebied wat altijd de brug is geweest tussen Europa en Azië. Hele belangrijke zee- en landverbindingswegen lopen doorheen. Denkt u maar aan het Suezkanaal. Het is ook een gebied waar enorme oliereserves liggen... en de grootste gedeelte van onze olie vandaan komt. Als dat gebied dus uh, ont, ja, als dat ontploft en een groot regionaal conflict ontstaat... dan kunnen we alle cijfertjes van het CPB die we nu gebruiken... om een nieuw regeerakkoord te gebruiken... Kan zo, die kan je zo overboord gooien. En dan ja. zullen we het onmiddellijk merken. Hoe groot is de kans dat het ontploft? Die kans is niet onaanzienlijk, omdat de zaken zo instabiel... het is een gelaagd conflict, het is een geopolitiek conflict... het is een machtsconflict, maar er speelt ook een religieus conflict tussendoor... tussen de Shia en de Sunni, twee verschillende groeperingen in de islam... En eh, het loopt allemaal door elkaar heen. Er zit ook nog Al-Qaeda doorheen te roeren. Ja. Ja, dat, dat, dat is een explosief mens. Inderdaad, de situatie zoals die al een hele tijd is. Alleen de, nu zijn er dus die ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het feit dat uh, Turkije beschoten is. Al dan niet met opzet. En het besluit dat Turkije mag ingrijpen. Wat betekent dat? Het feit dat uh, Turk Turkije mag ingrijpen. Turkije heeft, uh, denk ik, heel verstandig gehandeld. Er is, een, uh, er is een overshoot geweest. Er zijn mortiergranaten geland in Turkije. Er zijn Turkse slachtoffers bij gevallen. Uh, Turkije heeft daar proportioneel op gereageerd... om onmiddellijk het vuur te beantwoorden en de doelen uit te schakelen... waar dus de, vandaan werd gevuurd. Ze hebben onmiddellijk de VN ingelicht, ze hebben de NAVO ingelicht... en ze hebben de NAVO op grond van artikel 4, dat is het consultatieartikel... Hè, dat als je je voelt bedreigd in je veiligheid en je territoriale integriteit... dan kan je consultatie vragen met je NAVO-bondgenoten. Dat hebben ze dus gedaan. En uh, ze hebben een heel duidelijk signaal afgegeven... en ook de VN, maar ook de NAVO, dat... Assad echt op zijn tellen moet passen en dat uh, dit te ver gaat. Maar betekent dat dat Turkije dus ook met steun van de NAVO Syrië... zou kunnen aanvallen? Nee, dat is een brug te ver. Uh, Turkije heeft het recht van zelfverdediging. Dus als Turkije wordt aangevallen... en het is echt een gerichte, doelbewuste aanval van, van, uh, van uh, Syrië op Turkije... Ja, dan mag Turkije zich verdedigen, artikel 51. Bovendien treedt dan artikel 5 in werking. Uh, een aanval op, op van de één... NATO-lidstaat is een aanval op alle... NATO-lifstaten, maar zover zijn we nog lang niet. Dit is gewoon een uiterst onzorgvuldige, slordige uh, actie, ja, van Syrië. actie van Syrië geweest. Ja. En ze hebben ook hun excuses daarvoor aangeboden. Maar dat neemt niet weg dat Turkije nu heel duidelijk heeft aangegeven dat dit soort slordigheden. dat, dat, dat, dat ze dat dus niet. Uh, ja, toch, toch zijn er wel mensen die. die erg vrezen. Erik Jansjurger, hoogleraar Turkse taal en cultuur. spraken mm -hmm. wij vanochtend. Uh, die zegt. Uh, Erdogan, de premier, die dreigt wel met een mogelijke aanval. Hij handelt vanuit een populistisch. en zegt hij emotioneel. perspectief. En dan komt het moment dat de maat van hem vol is en dat hij verder gaat. Denkt u dat dat een realistische inschatting is? Turkije is een democratie, Erdogan maakt het niet eens eentje uit. Je hebt altijd nog een parlement en het parlement uh, moet beslissen... ook in Turkije of het Turkse leger optreedt buiten de Turkse grenzen. Wat ze nu gedaan hebben, ze hebben als het ware een voorschot genomen... en het parlement voorgelegd dat als de situatie zich voordoet... of ze dan mogen ingrijpen buiten het Turkse grondgebied... Het parlement heeft daar ja op gezegd, maar dat is puur in het licht van artikel 51. Hè. Dus uh, als je aangevallen wordt dat je het recht hebt op zelfverdediging... dan mag je, dan mag je jezelf verdedigen en dan mag je onder die omstandigheden ook... Uh, laten we zeggen, op Syrisch grondgebied ingrijpen. En wat dat betreft zal uh, Turkije uh, nou ja, zeg maar, misschien ingehouden of gepast optreden. Andersom, Syrië, uh, is er een kans dat Syrië misschien Turkije aanvalt? Nee, zo gek zijn ze niet, want uh, Turkije is een van de, een van de, heeft een van de sterkste legers in, uh, in, in, in Europa. Het is het op één na sterkste leger in de NAVO. Alleen de Amerikanen zijn groter. Ze hebben een leger van meer dan een miljoen man. Het is een gigantische militaire uh, machtstaat. En Syrië is daar geen, geen, geen, geen, geen, geen partij voor. Bovendien... Is het, past dat ook helemaal niet in de plannen van Assad. Die heeft al genoeg problemen. Die, die wil niet nog een keer het Turkse leger over zich heen hebben. Aan de andere kant is het zo dat Erdogan en de Turken... als geen ander beseffen hoe explosief de situatie is in het, het Midden-Oosten. En dat ook zij alles in het werk zullen stellen... om te voorkomen dat daar een groot regionaal conflict ontstaat. Want als dat gebeurt, dan is Turkije natuurlijk de frontlijn. Maar hoe voorkom je dat? U bent ex-militair. Wat, wat u zegt, ingrijpen is geen optie. Hoe dan wel? Ingrijpen is alleen een optie als, er, als de, de Veiligheidsraad van de VN daartoe toestemming geeft. Je mag alleen maar militair optreden uit zelfverdediging, dus als je aangevallen wordt... of als de Veiligheidsraad je daarvoor het mandaat geeft. Tot nu toe zijn alle voorstellen om op een of andere manier in te grijpen... met no-fly zones en weet ik wat allemaal voor, voor, voor middelen die je hebt... zijn gestuurd op een nee van Rusland en China. China ja. En zolang dus de Veiligheidsraad je geen mandaat geeft... Dan mag je dus niet ingrijpen. Met u daarvoor zijn, behalve, ja? als als je aangevallen wordt. Zou u voor zo'n no-fly-zone zijn? Een no-fly zone is ook militair ingrijpen. Dus daar heb je een, uh, dat moet je afdwingen. Dat betekent een gigantische luchtoperatie. Dat betekent uh, uh, dus echt militair ingrijpen. En daar heb je dus een mandaat van de Veiligheidsraad voor nodig. En zelfs als je dat hebt, en het zou afgedwongen moeten worden door de NAVO... moet ook nog een keer de NAVO besluiten of ze dat mandaat zullen gaan uitvoeren. Kijk, de NATO treedt automatisch in werking of automatisch, treedt in werking als artikel 5 van kracht wordt. Ja. Als, als Turkije wordt aangevallen. Als de Veiligheidsraad zegt van... Wij gaan een no-fly zone instellen. Nou, Turkije is niet aangevallen. Dat is een maatregel van de Veiligheidsraad. Die moet afgedwongen worden. De VN kan dat niet met blauwhelmen. Dus dan moet een andere organisatie, lees de NAVO... moet dat voor Turkije uitvoeren. Zoals we dat ook in Afghanistan doen. Hè. Dat is een vn ja. operatie NAVO voert hem uit. Dan moet je ook nog eens een keer in de NAVO-raad... alle NATO-lidstaten daar ja tegen zeggen. Of het niet? het, het is nee. niet haalbaar, schat u in, maar, maar zou, zou u het wel wenselijk vinden? Um, nou, ik aarzel met mijn antwoord, omdat uh, ik het ook afschuwelijk vind... wat er allemaal gebeurt in, het, uh, in, in Syrië. Maar aan de andere kant ben ik, uh, loop ik lang genoeg mee om te weten... wat voor, wat voor absoluut onvoorspelbare gevolgen militair ingrijpen... in dat gebied kan hebben. Omdat het een gelaagd conflict is, omdat het zo instabiel is. Irak is zeer instabiel, kan nog steeds uit elkaar vallen in, in, in, in drie verschillende delen. Iran is een destabiliserende factor in het gebied... maar is zelf ook zeer instabiel. Syrië hebben we het al over gehad. Libanon is, wordt raakt gedestabiliseerd. Jordanië is de volgende, watch my words... Uh, Jemen is volledig gedestabiliseerd. Als je de straat, de Rode Zee oversteekt, dan kom je in het zwarte gat van Somalië. Libië, daar zakt de instabiliteit Afrika in. Ja, alles wat je daar rotzijde. vanuit het Westen extra aan doet, maakt de kans dat het ontplotgroten je, je, je moet het serieus nemen. Ik, waar ik me zorgen over maak, is dat ik denk dat mensen het een beetje beschouwen als de ver van mijn bedshow. Dat is het niet. Het, ja. zijn, het zijn onze buren van Maar je moet zeer voorzichtig zijn met alsmaar roepen van militair ingrijpen, militair ingrijpen. Als je militair ingrijpt, dan moet je, dan moet je dat ook op een zodanige manier doen... Dat je, dat je bereid bent om de consequenties daarvan te aanvaarden. We gaan er zo uh, over doorpraten en over wat er op het internet allemaal aan de hand is met Bert Brussel. Maar eerst gaan we even luisteren naar muziek Marty Graveyard. Brandt, Naomi Wallenburg, Guido Elshoff, Jork, van Noorden en Martijn van der Graaf. Tezamen, Marty Graveyard. Brussen. Bert Brussen, hoofdredacteur van de Jaapunt.nl... en Frank van Kapper zit hier ook nog aan tafel... Die Voorzichtig en vooral terughoudend is als het gaat om de vraag: moet er ingegrepen worden in Syrië-bed? Op het internet zijn ze veel minder terughoudend, hè, mensen. Nou ja, ik, ik, kijk, dat internet heeft voor mij, je zegt het al, het is geen van Betcho, heeft het voor heel veel internetgebruikers ook heel dichtbij gebracht. De filmpjes die naar buiten komen zijn van een, een gruwelijkheid en een vuiligheid waar je eigenlijk hier voorheen geen voorstelling van wilde maken. En uh, dat betekent ook wel dat, zo heb ik dat zelf ook ondervonden: hè? mensen die van gebouwen worden geworpen en mensen die op straat worden neergeschoten en dat allemaal in detail, wat het fijne YouTube allemaal ons brengt uh, en dat is waarom het heel moeilijk is inderdaad om te accepteren dat militair ingrijp niet mogelijk is en ook als je nu uh, leest en ook weer ziet hoe kinderen van zes jaar worden gemarteld overigens dat zeg ik nog wel eens bij van beide kanten het is inderdaad een vuile oorlog die, uh, die niet alleen uh, de aanhangers van assad zoveel spelen maar ook de rebellen dat zijn ook mensen die evengoed willekeurig mensen executeren en dus inderdaad van gebouwen gooien en noem het maar op het, is, het wordt steeds moeilijker om dat te accepteren. Op een gegeven moment kun je gaan afvragen... hoeveel gemartelde mensen of hoeveel creperende kinderen... Uh kun je moreel nog verantwoorden als je, uh, zoals we weten... in andere gevallen in Irak of, of, of waar Amerika dan wel heen gaat. Want dat is wel uh, een echt... verschil, hè? dat je tegenwoordig, uh, meneer Van Kappen... ook die, die sociale ja. media en de snelheid waarmee inderdaad alles te zien is... ook letterlijk, uh, ja, nee, misschien extra uh, druk zetten op, op ik de Ik wil wel een paar dingen op zeggen. Ik voel natuurlijk die morele verontwaardiging... die afschuw ook als ik naar de YouTube-groepjes kijk. Maar ik heb 38 jaar militaire geschiedenis Ach. achter me. Ik ben ook militair adviseur geweest van Kofi Annan bij de FN. Ik heb ook gezien wat ervan komt als je niet goed nadenkt. Het, het, het, het ingrijpen in zo'n situatie op basis van emotie... en die emoties deel ik... Uh, is niet voldoende. Je moet dan ook weten dat je, het, uh, dat je het, het, zowel het politieke, het morele... als het militaire uithoudingsvermogen hebt om het, om het liedje uit te maar zingen. Maar de druk wordt wel veel groter, En denk als je ik, dus nu niet? gaat kijken naar wat wij militair kunnen in Europa... dan, uh, ja, dan is dat een heel bedroevend verhaal. Ja. Wij kunnen in Europa met de Europese landen eigenlijk uh, dit soort operaties absoluut niet aan. Binnen de NAVO kunnen we dat wel, omdat de Amerikanen dit zijn van de NAVO. Zonder hulp van de Amerikanen is het absoluut onmogelijk. Dus Laat vooral degenen die verantwoordelijk dus, zijn... hun gezonde verstand ja, blijven gebruiken. blijf je gezonde verstand gebruiken. Want zelfs als we zouden ingrijpen... dan blijf ik bij het verhaal van... Het is, je moet dan heel goed doordenken wat je doet. Want dat gebied is uiterst explosief. Als het gebied als het ontaart in een grote regionale oorlog... dan krijg je nog veel meer ja, veel, afschuldige, veel, veel, afschuldige YouTube-fokjes. Tot slot nog even, want zoveel tijd hebben we niet meer. Uh, ja, Het nieuws over Jolande Sap. Ja, daar wordt volop over getwitterd. Eén van de meest uh, interessante tweets uh, is van Helene Wening. Die zit in de partijtop van GroenLinks. Die twittert op 19 september... Dat dus, uh, wat nog geen twee weken. De voorzitter toch? De voorzitter. Ja. Die twitteren. Fijn dat je Sap partij wil blijven leiden. Nu samen vanuit de basis GroenLinks weer sterk maken en verbinden met de samenleving. En dat, dat was wanneer? Dat benieuw? was 19 september jongensleren. Okay. Dat geeft ja. ongeveer aan wat een enorm fijne slangenkuil ik denk de hele politiek wel is, maar GroenLinks zoals we weten, um, een stuk erger. Ja, verder waren natuurlijk de usual suspects, zoals Mark van der Linden, royalty watcher bij Edil Boulevard. Jolande Sap stapte op bij GroenLinks. Jammer, bijzondere dame die haar rug recht hield op moeilijke momenten. Dat lukt niet veel politici. Er was natuurlijk Bas Paternotte. Als Jolande Sap tijdens de campagne haar haar vaker had opgestoken... was het allemaal niet gebeurd. Uh, Siband Buma Haars, maar wilde ook nog wat zeggen. Met aftreden: Julandersta vertrekt een prettige collega die er stond toen het nodig was. En zo gaan alle politici ongeveer door. God wat erg dat ze weg is. Uh, opvallend was ook de fitty tussen Anita de Horde, uh, voorlichter GroenLinks, en Hans Loos, voormalig hoofdredacteur van het Nos Journaal. Anita de Horde zegt: voorlopig zal je landersta geen interviews geven. Graag respect daarvoor, waarop Hans Laroes zegt. Respect, nou, dan hoop ik dat het bestuur wel interview geeft, want dat verdient geen enkel respect. En daar heeft hij ook wel een punt. Uh, en daarna keer van Gent. Een keer van Gent is toch iemand die, nou, mes, een mes, een bel en een kettingzaag, in de rug van Jolanda uh, Sap, even gezegd, die uh, gooit toch ineens wat tweets tegen namelijk, het vertrek van Jolanda Sap komt toch hard aan bij mij. Zij stak diverse keren moedig haar mek uit, en bla, bla, bla, wil Prima samengewerkt met Jolanda Sap bij het tot standkoming lenteakkoord, door veel uitgesleept, Jolande. Bedankt voor je enorme inzet. En ik geloof graag dat het enorm hard is aangekomen. En bij die, ik we... valgent, dan gaan we nu naar Bert van Sloten. Bert, uh, exact. Zo is het net. Wat is er in het Er een zijn nog in veel de de meer klits, nou. Jan en Bert. Ook Femke Halsema laat zich niet onbetuigd. Die zegt dat ze helemaal niks meer met de partij top te maken wil hebben. Kortom, wij gaan het ook hebben over GroenLinks zo dadelijk. Da 27 komt ook nog even langs. En we hebben het over Griekenland. Waar steeds meer mensen belasting ontduiken. En dat staat nu ook op stickies. Zo direct in het Radio 1 -journaal. Bedankt voor het luisteren. Avond. De Tand des Tijds. Een radiotekening. Jongens en meisjes, het is weer de hoogste tijd voor Omer Twans glitterklasje. We krijgen vandaag bezoek van een echte boef. Even hem een hartelijk welkom applaus. Philippie, de neus! Jongens en meisjes, hebben jullie het gezien? Het deusje van de Salmonella. Kijk, die, die heb een enorm kijkcijferkenol op zijn boefentronie. Doen we mijn boevenlapje voor, want ik hou het niet meer. U heeft toch een column in de bobo, hè? Lezen jullie die wel eens, jongens en meisjes? Nou, heeft u wel eens een peuter uitgeperst? Pardon? Ha, nou ik, ik kan hier geen chocola van maken. U houdt me voor het latty. Er zitten twee persoonslaken voor het z'n <laughs> volgende week er komt een echte toverheks, Sonja Barend. Weer kijken hoor. Doei. Willem, kom nog even naast me staan. Even lachen naar het vogeltje. Radio 1. Het NOS Journaal. Lovende woorden uit de politiek over Jolande Sap... die vanmiddag haar vertrek bekend maakte als partijleider en kamerlid van GroenLinks. Ze heeft geen vertrouwen meer van de partijtop. VVD-leider Rutte bijvoorbeeld heeft het over een moedig en strijdbaar politica. En PvdA-voorman Samson prijst haar passie voor groene en rechtvaardige politiek. CDA-leider Buma twitterde dat Sapp er stond toen het nodig was... voor haar partij en voor Nederland bij het lenteakkoord. Advocaat Bram Moskowitz moet 400.000 euro op boete betalen als het aan de belastingdienst ligt. Daarnaast heeft hij een naheffing van ongeveer het dubbele gekregen. Dat bleek vandaag bij een rechtszitting over de belastingzaak waarin de advocaat is verwikkeld. De fiscus zegt dat Moskowitz zich jarenlang structureel aan belastingomduiking schuldig heeft gemaakt. En in Warschau moesten 100 mensen plotseling hun huis uit omdat hun straat was ingestort. Onder de straat wordt gewerkt aan een nieuwe metrolijn. Toen vanochtend een waterleiding brak en de grond wegspoelde... zakte het wegdek in. En dat was nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files staan bij Utrecht en Rotterdam. Het is niet al te druk. Er staat maar bij elkaar 46 kilometer file. Er is eentje die opvalt. Het is een aanreding geweest, namelijk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knopen de hoogte over de Valkenzwart staat 6 kilometer. Bij Valkenswaard is de ook dicht.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele middag. Het is vrijdag 5 oktober. De Grieken weten wie de belasting ontduikt en daar zijn ze erg boos over. De eerste bokser komt uit de kast. We zijn aan de grens tussen Turkije en Syrië. En na vijf uur hebben we nieuws over de commissie Samson... die het misbruik in jeugdinstellingen onderzoekt. Maar het is vandaag toch vooral de dag van GroenLinks. Van verheugd over het aanblijven tot bedankt voor de steun, maar ik moet gaan. Jolande Sap bleef aan na de verkiezingsnederlaag, maar stapt een kleine maand later alsnog op. Ze doet het niet vrijwillig, ze is gedwongen door de partijtop om haar functie als fractievoorzitter neer te leggen. Hans Andringa is in Den Haag. Hans, waarom wil het partijbestuur dat ze juist nu opstapt? Omdat uh, ze hebben een uh, langdurige uh, sessie gehad met allerlei uh, leden en bestuurders van GroenLinks, dus van uh, partijleden, en zijn uh, de afgelopen weken tot de conclusie gekomen dat uh, SAP te weinig in staat zou zijn om uh, vertrouwen te kweken binnen de partij. En daardoor zou zij uh, niet effectief kunnen opereren als fractieleider en als boegbeeld van GroenLinks. Eigenlijk is dit het resultaat al van de evaluatie van de verkiezingen. Een hele vroege evaluatie. Het uh, partij uh, schrijft nu ook in een verklaring dat ze eigenlijk hadden gehoopt... om de zaak nog een beetje binnen kamers te kunnen houden... en dat er langzaam naar een oplossing uh, uh, gevaren zou worden. Dat is uh, niet gelukt door uh, de publicaties van uh, vandaag. Maar ja, het is wel vreemd dat uh, drie weken geleden, na de verkiezingen... sprak ditzelfde partijbestuur nog het vertrouwen uit in uh, Jolande Sap. En uh, ja, we zijn een paar weken verder. En uh, nu is ze niet meer in staat om gezagsvol en effectief op te treden. Ja, want Bert Brussen vertelde het net voor half. Vijf nog eventjes die Twitter van uh, mevrouw Wening, de partijvoorzitter, die er alle vertrouwen in had, uh, net na de verkiezingen. Ja, na de rondgang uh, binnen de partij is dat vertrouwen heel snel uh, geslonken en hebben ze bij SAP aangedrongen dat zij zelf uh, weg zou gaan. SAP die weigerde dat, uh, die was uh, nog wel strijdbaar, die had nog steeds het gevoel dat ze wel effectief kon opereren, want uiteindelijk is zij door uh, iets van 85% van de leden gekozen, uh, ruim een half jaar geleden. Leden. En uh, ja, wat dat betreft vindt zij ook dat ze een mandaat heeft. Dus ze was zeker niet van plan om zelf uh, maar op te stappen. Ja, nu praten wij erover, dat is heel verhelderend. Maar je zou toch ook graag uh, Jolande Sap of iemand van het partijbestuur uh, horen... En die horen we niet. Nee. Uh, er is een uh, Twitter gekomen van de voorlichter uh, van Jolande uh, Sap... dat zij uh, voorlopig geen interviews geeft. En uh, daar wordt om begrip gevraagd. Maar dat ligt uh, anders, vind ik, voor het uh, partijbestuur. Want uh, zij zitten aan het roer bij deze hele affaire. En zij zouden toch wel meer moeten doen dan nu alleen een uh, verklaring afgeven... Maar het is ook wel tekenend voor uh, dit bestuur dat uh, ja, toch zwak opereert. En dat hebben we de afgelopen zomer gezien. Nou ja, ik herinner me die e ene dag, ook op een vrijdag was dat... Uh, toen er een heleboel gedoe was uh, rondom wel of geen uh, referendum... dat ze daar ook behoorlijk over aan het twijfelen waren. Ja, nou, wat ik zeg, dit is uh, tekenend voor dit zwak opererend bestuur. Want iedere keer als er gedoe is binnen de partij... en dat gebeurt in iedere partij... dan zie je toch wel dat er heel weinig regie is, geen leiding... dat men zich laat overvallen door uh, de situaties die dan uh, ontstaan. En uh, ja, wat dat betreft, er is morgen een uh, partijraad... waar sowieso al gesproken zou worden over die slecht verlopen verkiezing... en hoe het verder moet met de partij, wat voor koersen moeten varen. En daar komt nu heel duidelijk duidelijk bij, wat doen wij met dit bestuur? Want uh, als je de reacties nu hoort van mensen van uh, GroenLinks, en dan denk ik aan uh, Femke Halsema of aan uh, Ineke van Gent, die verwijzen toch al heel duidelijk dat dit bestuur ook niet de club is waar je de oorlog mee wint. Ja, dus zijn dat de woorden die ze gebruiken of gebruiken ze nog uh, heftiger woorden? Uh, nou, uh, de oorlog uh, niet winnen in GroenLinks, dat is sowieso al vrij heftig als Heb je die combinatie gebruikt. Ja. Maar uh, ze zeggen, even kijk, hoor, Ineke van Gent die, uh, die zegt van... Uh, morgen leden moeten praten over situatie en over positie partijbestuur. En dan uh, partijbestuur ook nog tussen aanhalingstekens, met andere woorden, ze besturen toch amper. En uh, Femke Halsema heeft uh, geschreven dat uh, dit bestuur voorlopig niet meer uh, mij op te bellen voor, uh, voor advies of wat dan ook. Nou, dat laat aan duidelijkheid niks te wensen over, Hans. Um, dat is binnen GroenLinks zelf. Dan gaat die discussie morgen verder natuurlijk als uh, de partij bij elkaar komt. De rest van de uh, politiek, want het is toch ook altijd zo... dat men reageert als er iets gebeurt in een andere partij? Ja, we hebben inmiddels uh, van uh, Kees van der Staaij tot uh, Alexander Pechtelt vooral waarderende woorden gehoord over... Uh, Jolande Sap, dat het een oprecht uh, politicus is die, die strijdt voor uh, de groene en goede zaak. Na afloop van de besprekingen uh, rondom de formatie van het nieuwe kabinet kwamen ook Mark Rutte en Diederik Samson even naar buiten om hun reactie te geven. Het treedt met passie voor groene en rechtvaardige politiek, dus ik zal dat missen. Hoe was het om met haar samen te werken? Uh, goed. Uh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid werken traditioneel goed samen, dat was voor Jolanders Sapp en mijzelf ook het geval. We verschilden ook wel eens van mening, zo hoort dat tussen verschillende partijen, dus ik uh, vind het jammer dat. Dat het zo gelopen is. Zag u het aankomen? Nee, dit is voor volgens mij iedereen een, een verrassing. En wat ik enorm in haar waardeer is haar zeer open stel. Het is een uh, moedig uh, politica. heeft uh, het lef gehad om soms ook moeilijk standpunten in te nemen. En uh, ja, ik betreur haar vertrek en ik wens haar al goed. Ja. Mark Rutte als laatste, die even refereerde aan de gesprekken... die hij met Jolanda Sap heeft gehad over het uh, Kunduz. Uh, de missie naar Kunduz, die politiemissie waar GroenLinks aanvankelijk tegen was. En na heel veel toezeggingen van het kabinet en vooral van Mark Rutte... is die missie er uiteindelijk gekomen. Nou ja, als we terugkijken, zou je misschien kunnen zeggen... als uh, geschiedschrijver, daar is het misschien begonnen. Uh, het, het, het, de verkeerde lijn van Sap. Ja, uh, verkeerde lijn, dat is de normale vraag. Maar daar is in elk geval nou ja, duidelijk... In, in de ogen van een... Een heleboel mensen in binnen Links. Ja, want uh... Misschien is het al daarvoor begonnen... Uh, dat Femke Halsema begon steeds verder op te schuiven... van een, uh, nou, een linkse partij naar een meer sociaal-liberale partij. Zij wilde dat GroenLinks door zou groeien. Dat, ze, dat de partij regeerverantwoordelijkheid uh, zou kunnen krijgen. En er was al wat onvrede uh, tegen, tegen die lijn. Maar Sap, die had, uh, sorry, uh, Halsema die had de winter stevig onder. En toen Halsema dan uh, in 2011 vertrok... Toen zag je dat die onvrede langzaam kon vrij kon loskomen met de nieuwe leider Jolande Sap. En inderdaad, zij begon meteen met het erdoor jassen van die missie naar Kunduz. Dat riep nog meer verzet op. We hebben nog de affaire rond Mariko Peters gehad... die beschuldigd werd van de belangenverstrengeling. We hebben nog een lijsttrekkerscampagne gehad... tussen Tovik Dibi en Jolande Sap. Dat was ook niet een toonbeeld van hoe een partij graag in het nieuws wil komen. En zelfs dat veel geroemde vijf vijfpartijenakkoord... waar GroenLinks een belangrijke rol speelde om dat tot stand te brengen. Om die begroting die er niet meer was na het klappen van het Catshuis akkoord, Daar hebben ze een belangrijke rol in gespeeld. Dat succes straalde ook niet meer op SAP af. En vandaar dat zij waarschijnlijk vandaag die verklaring heeft uh, geschreven... die ze beëindigt met... Nu de partijtop het vertrouwen in mij opzegt... hetgeen ik zeer betreur, zie ik geen andere mogelijkheid... dan mijn functie als politiek leider neer te leggen. Ik doe dit met pijn in het hart. Op 5 oktober 2012, Dankjewel, Hans Andringa. Na vijf uur praten we door over GroenLinks. Onder meer met Gert Voerman. Gaan we naar de A27 bij Utrecht. Want minister Schultz van Hagen die houdt vast aan de plan... voor die snelweg, namelijk verbreden. Verkeerswethouder Frits Lindmeijer, goedemiddag. Oh, u bent uh, trouwens ook van uh, GroenLinks. Zullen we eerst even over Jolande Sap uh, hebben. Had u dit zien aankomen? Nou, ik uh, bestuur natuurlijk vooral de stad. En daar is GroenLinks al uh, heel lang goed in in Utrecht. Uh, maar ik uh, denk uh, in uh, twee woorden dat het uh, bijna onvermijdelijk was... dat er iets uh, ging gebeuren. Gegeven de uh, verkiezingsuitstap zoals die er lag. En de onrust die uh, toch aan leek te houden. Ja, is het dan uh, niet gek dat je daar een maand op wacht... en eerst uitspreekt dat je alle vertrouwen erin hebt... en vervolgens een maand later zegt van dat je dat vertrouwen niet meer hebt? Nou ja, iedereen maakt zijn eigen afweging natuurlijk daarin uh, en uh, ik sta er te ver vanaf om dat van dag tot dag uh, te, kunnen, te kunnen volgen. Uh, ik ben benieuwd wat de partijraad morgen zegt uh, en welke woorden er ook richting bestuur en fractie uh, allemaal gesproken zullen worden. Dus uh, <coughs> ik denk dat, uh, dat het goed is dat er uh, een paar onomkeerbare stappen worden gezet en dat GroenLinks vooral moet gaan bouwen aan, aan, een, aan een goede toekomst. Want we hebben heel veel om. Uh, ...voor te vechten en bezig te zijn, zeker in de steden waar we in, uh, een belangrijke bestuurlijke politie hebben. Bent u het dan niet eens met uh, oud-partijleider Femke Hals, maar die nogal uh, bitter is in, uh, over het partijbestuur... ...zegt, nou die hoeven mij, naar die affaire van vandaag, voorlopig niet meer te bellen? Uh, ik vind dat iedereen binnen GroenLinks zich heel goed in de ogen moet uh, kijken. Of in de spiegel heet dat, geloof ik, uh, tegenwoordig. Ja. En, uh, dat we uh, allemaal uh, moeten zeggen van uh, wie heeft welke rol gehad en op welke manier kunnen we de stappen weer, uh, weer voorwaarts zetten. Want... Uh, ja, ik zeg het ook maar eventjes heel simpel. Over anderhalf jaar zijn er alweer gemeenteraadsverkiezingen. En dan hebben we heel veel goede posities in de steden te verdedigen. En dan moeten partijen weer bovenop zijn? Ja, liefst een beetje eerder dan dat... Uh... Laten we het even hebben dan inderdaad over die steden, over uw stad, uh, Utrecht. Want minister Schultz, ik zei het al in het begin... die wil de snelweg door het natuurgebied Amelisweerd... verbreden tot twee keer zeven rijstroken. Um, laten we eventjes naar haar luisteren. Want ze zei vanochtend dat er een weloverwogen keuze is gemaakt... waar lang op is gestudeerd. Het is natuurlijk niet voor niets dat ik de keuze gemaakt heb. Ik denk zelf dat dit voor de veiligheid, de ontvlechting van het verkeer... de doorstroming, maar ook voor de uitstoot in de stad de beste oplossing is. Nou, en daar ga ik graag uh, met de Kamer over spreken. En als zij nog andere dingen hebben of andere varianten... Uh, nou, dan, uh, dan merk ik dat en dan hoor ik dat. Goed, het debat gaat in de Tweede Kamer nog verder. Maar wat vindt u als gemeente Utrecht? Kunt u hier nog iets tegen doen? Nou, het, het klinkt u misschien gek in de oren... maar ik kan voor een heel belangrijk deel meegaan met wat, uh, wat de minister zegt. Uh, want er is veel gestudeerd. En er zijn ook uh, voor de verbreding van de A27, uh, waarvan wij ook de noodzaak voor de doorstroming wel zien, een, een aantal uh, oplossingsrichtingen die in een hele goede richting ingaan, uh, bij een paar woonwijken uh, waar we langs gaan. Maar er is één hele lastige schakel, uh, en dat is het uh, verbreden van de bak uh, bij Amelisweert, waardoor je een stuk van Amelisweert uh, moet kappen en waardoor je een buitengewoon complexe uh, bouwvariant moet, uh, moet neerzetten. Wij zeggen, uh, minister, uh, laten we nog twee slagen doorstuderen, dan hebben we een variant die binnen de bak blijft uh, en die het probleem van de doorstroming oplost uh, ja, en tot dat... een nog beter resultaat leidt. Maar dat klinkt heel, um, op zich wel heel, heel Logisch binnen de bak blijft, maar aan de andere kant ook weer niet logisch. Want hoe blijf je met uh, waar nu al alle rijstroken worden benut, binnen een bak en toch verbreding? Het aardige is dat de minister zelf het goede voorbeeld heeft gegeven door in uh, het kader van de crisis en herstelwet uh, in de Zuid-Noord-richting zes uh, uh, rijstroken al in de bak aan te leggen. Dat past er precies in. Uh, wij zeggen, uh, als je dat ook in noord zuidrichting doet en je komt met een 2x6-variant... Uh, dan uh, bevorder je de doorstroming en houd je uh, de bereikbaarheid uh, van, uh, van de regio Utrecht met de auto uh, prima op peil. Ja, mag ik u even rekening... onderbreken? Want ik probeer het allemaal bij te houden. Uh, 3x6, ja, 2x, 2x9. Uh, kortom, ik raak een beetje de draad kwijt. Uh, kunt u het even uh, helder uitleggen? Want als je vanuit, uh, uh, vanuit het zuiden komt, dan zijn er zes rijstroken. Uh, wat bedoelt u nu verder? Hoe kan je dat dan verder verbreden? Nou, uh, in de, ja, het wordt een beetje technisch, uh, als je niet duidelijk hebt, maar ik ga het weer zo simpel mogelijk Ja, zo simpel mogelijk naar. <laughs> ja. uh, de minister heeft uh, het afgelopen jaar uh, het aantal rijstroken in de bak uitgebreid uh, naar zes. Ja. Uh, en 2 keer zes is steeds een variant geweest die heel goed kan. En uh, in, in één rijrichting heeft ze laten zien dat die zes rijstroken in de bak passen en echt een slok voor hoordels geven voor de doorstroming. Wij zeggen, als je dat nou ook de andere kant op uh, doet, dan heb je nu vier rijstroken en je maakt daar zes van in de bak. Dus van noord. Dus de niet is niet te, slapen, niet ja. te Even uh, voor de helderheid, dat is van noord naar zuid. Dus van, van, van Hilversum, uh, de beeld, uh, naar richting Breda. het zuiden. Precies, ja. naar Breda. Precies. Ja. En u zegt, als dat mogelijk is, dan hoef je niet, zoals de minister zegt, uh, die bak uh, te verbreden. Ja, dat klopt. En wij zeggen dat het alleszins de moeite waard is om dat onderzoek nog echt goed, goed te voeren. Daar is enorme winst te behalen en dat heeft een enorm ecologisch voordeel op voor het bos van de en voor de leefbaarheid in de stad. Een win-win situatie noemden ze dat altijd. Meneer Lindmeijer, ik dank u wel voor uw reactie. Graag gedaan. Het is heel onrustig in Zuid-Afrika. Het conflict rond de mijnwerkers breidt zich uit. Bij de AWB voor de vrijdagavondspits is Jolande van der Velde. Jolande, wat voor vrijdagavondspits hebben we het over? Het is eigenlijk een niet zo heel erg drukke avondspits. Ik, ben weleens, uh, ja, ik heb wel eens drukkere avondspitsen op de vrijdag gezien. 46 kilometer in totaal nu. De meeste drukte en vertraging bij Rotterdam en Utrecht. Een paar dingen vallen op. Een aanreding is er geweest op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht, drie kilometer. Daar is de linkerrijshoek dicht. En er was ook een Aanreding op de A6. Nu ben ik hem kwijt. Is hij nou uit mijn scherm gevallen? Ja, daar rijdt het weer goed door. Daarvoor heb ik wel een andere aanreding op de A16. Van Breda naar Rotterdam. Tussen de knopen de Ridderkerk en plein staat 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Altijd goed nieuws als er iets uit je scherm valt. Net komt het bericht binnen dat het mijnbouwbedrijf... Anglo American Platium aan plaats in Zuid-Afrika... 12.000 mijnwerkers gaat ontslaan. Het zal de sociale onrust in Zuid-Afrika waarschijnlijk alleen maar vergroten. Want al maanden staken er tienduizenden mijnwerkers. En ook in de auto-industrie en de transportsector wordt er gestaakt. Meer dan 100.000 mensen hebben inmiddels in Zuid-Afrika het werk neergelegd. Kurt Lindeijer, onze Afrika-correspondent. Kurt, even over dat laatste de nieuws bij het mijnbouwbedrijf. 12.000 mensen uh, die op straat uh, komen te staan. Hoezo? Wat, zi wat zit erachter? Omdat Anglo-Amerika het grootste mijn... Het grootste mijnbedrijf van Zuid-Afrika zegt... ja, dit kunnen we niet betalen, zo, uh, zo gaan we failliet. Dus hebben ze deze 12.000 mensen op straat uh, gezet... als onderdeel natuurlijk toch uiteindelijk... van de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. En het gebeurt precies in een mijn, in een streek... Uh, ten noorden van Johannesburg bij Rustenburg... waar gisteravond uh, een mijnwerker is, uh, is doodgeschoten. Een, uh, een groep van uh, stakende mijnwerkers, uh, die hadden zich verzameld op De heuvel bij de mijn, bij Rustenburg. Wat er toen precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Maar er zijn in ieder geval schottige gevallen door de politie. En volgens de mijnwerkers is één van hen geraakt door die politiekogels. Nou, dat lijkt heel erg op wat er in augustus gebeurde bij de marikana mijn Waar toen de politie 38 mijnwerkers doodschoot. Dus de geschiedenis herhaalt zich een beetje. En je kan inderdaad verwachten dat dit alleen maar de onrust verder zou aanwakkeren. Maar als dan vervolgens ook nog eens 100.000 mensen op dit moment het werk hebben neergelegd. Dus aan het staken zijn. Dan denk ik, Zuid-Afrika ligt bijna lam. Na de staking bij de mijnen in augustus... sloeg die arbeidsonrust over naar andere sectoren, naar andere mijnen... Eh, maar ook andere sectoren van de economie, zoals de transport, transportsector. Er zijn nu 20.000 vrachtwagenchauffeurs in staking. En vooral die, die staking die ontregelt de economie ten zeerste. Het eh, oliebedrijf Shell bijvoorbeeld eh, zegt... wij kunnen geen brandstof meer afleveren... Uh, bij de benzinestations en nou, daarmee is straks het gevaar... dat je aan de pomp geen benzine meer kan krijgen. Supermarkten die, uh, hebben niet meer voldoende uh, consumptiegoederen straks... omdat ze niet meer worden aangeleverd. Nou, dat heeft het vertrouwen in de economie ten zeerste geschaad En de waarde van de munteenheid, de rand, is gedaald. En investeerders zijn op dit moment bang om te investeren in Zuid-Afrika. Ja, en doet de Zuid-Afrikaanse regering dan niks... om die arbeidsonrust een beetje te verminderen? Heel weinig. En dat is misschien wel het grootste probleem in het huidige arbeidsconflict. Uh, Volgens sommige analisten is de regering van president Zuma verland geraakt door deze staking. Gisteren zei Zuma nog, we moeten het probleem samen oplossen. Met een nadruk op samen. Nou, Dat is in zekere zin is het probleem van het regerende ANC in Zuid-Afrika. De partij is... ...te divers met vakbonden in de regeringspartij... ...communisten en kapitalistische werkgevers... ...allemaal verenigd in één partij. Zuma die wil in december door die partij worden aangewezen... ...als de presidentskandidaat bij de verkiezingen volgend jaar... ...en hij wil niemand in die partij tegen de schenen schoppen. En bij een arbeidsconflict als dit... ...zijn er natuurlijk wel winnaars en verliezers... ...en kan je niet iedereen tevreden houden... ...maar Zuma probeert dat wel... En dat zou hem wel eens fataal kunnen worden als de regering zo land blijft, als nu het geval is. Dankjewel, Koert. Koert Lindijer was dat. Dan gaan we... Hallo Willemijn Hubert: Het over het Dank weer het. hebben. Stormt het niet alleen bij GroenLinks? Nee, het stormt niet alleen. Stort ook buiten, hè? Het stormt ook buiten. Althans, het stormde vanochtend buiten. Toen stond er even een westerstorm langs de westkust ook. Maar die is inmiddels weer weg. En de wind is echt aardig aan het afnemen. En de wind stoten gelukkig ook. Maar het was echt wel uh, behoorlijk vanochtend. Ja, het ging echt even flink te keer. En de dag begon ook echt herfstig. Met heel veel, nou ja, dus wind, maar ook regen en bewolking en uh, blaadjes die over de weg dwarrelen en takken. En ik merkte zelf ook in de auto. Je moest je stuur goed uh, beet houden. Ja, maar dat was vooral de ochtend. Het is in de lab van de middag wat minder geworden. Ja, ja, we hebben te maken met een randstoring met een kleine depressie, klein lage drukgebiedje wat over de wadden richting het oosten aan het uh, wegtrekken is. En dat leverde bij ons die wind en die bewolking en uh, regen op. En de wind is er uh, niet helemaal uit hoor. Ik denk dat er vannacht zeker langs de kust en vooral langs de noordkust nog best wel wat wind blijft staan. En morgen overdag ook. Maar landinwaarts begint het echt allemaal wat rustiger uh, te worden. En, en is, de, is de wind alleen of uh, gaat de wind morgen ook nog vergezeld van regen? Um, nou op dit moment is het aardig droog. Er zijn her en der nog wat plekken in Nederland waar het regent. Maar die regen gaat zich vanavond en vannacht weer uitbreiden. En de bewolking dus ook. En morgenochtend begint de dag opnieuw uh, toch wat grijs en grauw. Maar met dus wat minder wind dan vandaag. Maar in de middag gaat het vanuit het noorden opklaren. Dan zijn er een periode met zon, wordt het droger. Alleen denk ik dat dat wel heel lang gaat duren in bijvoorbeeld Limburg. Ik denk dat het daar lang bewolkt gaat blijven. Maar morgenochtend grijs en grauw. Maar valt er dan ook gewoon regen ja, op de grond? Ja, dan regelt het ook. Ja. Ja, ja. Dus als je morgenochtend een activiteit hebt, word je kletnat. Ja. Ja, voor iedereen die naar het voetbalveld of naar het hockeyveld of zo gaat. inderdaad de ik. Ja, die, dat is toch wel regenjas mee. Zeker voor de ouders langs de kant. Want, uh, ja. Daar hebben we ook altijd mee te doen. Ja. En ja. goed, dan hebben we de zaterdag gehad. Dan gaan we naar de zondag kijken. Wat wordt zondag het wordt een hele mooie dag. Uh, zon en af en toe wat wolkenvelden. Maar het blijft overal droog. En misschien dat later op de dag wat meer bewolking vanuit het zuidwesten het land in, uh, in trekt. Maar ik verwacht wel dat het gewoon de hele dag droog blijft. En de rest uh, van de week blijft het dat herfst weer? Nee, eigenlijk is die bewolking van zondagavond al een beetje een voorbode. Dan keert de wisselvalligheid uh, Volgende week gewoon weer terug, af en toe een bui, maar ook af en toe droog, af en toe wat zon. En met maxima van zo'n 14, 15 graden liggen we net iets onder wat normale soorten tijd van we het We doen het ermee, Willemijn. Precies, Dankjewel. Goed herfst. weekend. Ja. <laughs> Gaan we naar de Utrechtse Schouwburg, want in de stad Schouwburg daar is vanavond het gala van de Goudrok Al voor de Nederlandse Oscars. De grote vraag is, wat is de beste film? De domino effect, het meisje in de dood of plan C... Of moeten regisseurs Paula van der Hoest, Jos Stelling en Max Porselein... blij zijn met een kalf voor de beste regie? Jeroen Wielaert is in ieder geval alvast bij de Schouwburg... en kijkt terug op het festival. En dat doet hij samen met directeur Willemien van Aalst. De rode loper voor de Utrechtse Schouwburg... is voorlopig niet meer dan een leeg stuk tapijt... bij het plantsoen met het gouden kalf... Maar dat gaat vanavond veranderen, Wilhelmine van Aalst. Dan heb je de glamour van de kalveren. Absoluut. Vanavond verwachten wij hier duizend mensen en heel veel pers. En dan gaat de Toetie Nederlandse film gaat hier over de rode loper. En alle muzikale sterren die wij vanavond op het podium... en op televisie live op Nederland 1 vanaf half negen te zien zijn. Vandaag zijn de publiekslievelingen bekend geworden. Om het bij de speelfilm te houden, staat... Cowboy bovenaan, dan achtste groepers huilen niet, mees Kees, Tony en vijfde is Brammetje Baas. Daar staat niet bij plan C van Max Porcelein, het meisje en de dood van Jos Stelling en de domino effect van Paula van der Oest. Is dat misschien typerend voor de keus van een jong publiek dat feel good films bovenaan zet? Dat zou kunnen. Wij hebben op zich een relatief jong publiek. Tussen de 20 en 40 is dat. Maar dit zegt ook iets over de waardering van ons publiek voor de familiefilm. En het gaat denk ik ook vooral om kwaliteit. Wat dit publiek bij deze films waardeert. En omdat wij ook de familiefilm in de spotlight hebben gezet op dit festival. Ben ik daar ook heel blij mee. Dat jonge publiek, dat wilde wel. Ze kwamen ook naar het festivalpaviljoen. Lekker om te schuilen voor de regen. Want het was niet het beste weer van alle festivals. Dat paviljoen zag er wat soberder uit, strak en zakelijk, niet de studio die men gewend was. Teken van bezuiniging. Ja, er zijn denk twee dingen. Dat strak en zakelijk, dat noem jij zo. Ik vind het gewoon prachtig, vond ik het eruit zien. De studio, dus dat wil zeggen waar we vroeger al de tijd de talkshows deden. Die hebben we moeten bezuinigen. We hebben dit jaar al minder geld. En het studio bouwen met alle apparatuur, licht en geluid die erin moet, dat is gewoon heel. Dat kost heel veel geld. Dus we hebben dit jaar gezegd. Dat kan niet, Het was een hele moeilijke beslissing. Dus alle talkshows hebben we in de blauwe zaal van de stad Schouwburg gedaan. En in Theater Kikker, dichtbij het Neuden. En ik ben heel blij dat ons publiek ook die zalen heeft weten te vinden. Maar dat betekent dat je natuurlijk iets minder reuring hebt op de Neuden. Aangretigheid ontbreekt het duidelijk dus niet. Ook voor gesneuveld, vijfde bij de documentaires van de Lievelingen... waar de regels van Matthijs bovenaan staan. Gesneuveld, dat trok ook... Premier Rutte en minister Hans Hille. Die term is niet van toepassing op het filmfestival uiteraard. Maar er is zorg voor volgend jaar. Nu al? Ja, er is zorg binnen de Nederlandse filmindustrie, er is zorg bij het festival, maar. Dat is denk ik nog het minste. Het gaat vooral om dat dit nieuwe kabinet gewoon echt voor die kunst en cultuur mo weer moet gaan. Lees je nog weinig over in de formatiebesprekingen? Absoluut. En ik ben ook wel realist. Ik snap ook wel dat dat niet het grootste eerste punt is in de formatiebesprekingen. Dus wat dat betreft is er hoop dat er nog van alles kan komen. En ik weet dat er achter de schermen, niet alleen voor film, maar gewoon ook binnen de hele kunsten, gewoon toch... Dat verhaal naar voren wordt gebracht van mensen. Er is heel veel bezuinigd. Wij vinden het oké okay dat er wat gebeurt. Maar pas op, er zijn een aantal maatregelen genomen. Een aantal keuzes gemaakt. Die echt de sector heel veel, te veel schade gaan toebrengen. Is dat nog om te keren? En zeker. Een nieuw kabinet kan dingen veranderen en terugdraaien. Draaien als een goede film? Als een hele goede film. Yes. De bijdrage was van Jeroen Wielaert. Nou, er wordt volop getwitterd. En uh, een van de trending topics, of misschien wel de trending topic, is op dit moment GroenLinks. Nijma Azoeg, oud-Kamerlid, reageert ook zojuist op Twitter. Helene Wening, dat is de partijvoorzitter. En Tof Tissen, dat is de voorzitter van de selectiecommissie destijds. En ook fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Die geen vertrouwen meer hebben in Jolande Sap. Het zou lachwekkend zijn als het niet triest was. En meer van dat soort reacties zijn allemaal te vinden op dit moment op Twitter, de sociale media dus. Wij gaan er straks ook over praten. We hebben een verslag even gestuurd naar het partijkantoor. Paul Sanders staat daar voor de deur en probeert daar een glim op te vangen van het partijbestuur en te hopen dat ze ook nog iets zullen zeggen in de microfoon. Gaat u beluisteren Zodadelijk na de klok van vijf uur hier op deze zender op Radio 1.